Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Langzaam lopen de steden vol met feestgangers voor Koningsnacht. Op allerlei plekken zijn er feesten, binnen of buiten. Zo klinkt het in Gouda. En traditie in Amsterdam is de gevelversiering van een café in de Jordaan. Het is een grote pop geworden van Joost Klein, maar dan met het hoofd van Willem-Alexander. Ja, prachtig weer. Ik vind hem weer erg mooi. Ik vind de mooiste vond ik die met uh, Eberhard van der Laan, maar deze ook wel echt heel erg leuk. Ja, daar kan het feest dus losbarsten vanavond. De NS rijdt met een oranje dienstregeling, dus je favoriete trein kan zomaar iets eerder of later vertrekken. En trouwens, je bier of wijn moet wel al op zijn, want op de stations en in de treinen geldt er een alcoholverbod. Zorgmedewerkers met long covid krijgen toch een hogere vergoeding. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid verhoogt de vergoeding van 15.000 naar zo'n 24.000 euro. Ook krijgen meer mensen de financiële vergoeding. Helder zegt dat de vergoeding is bedoeld als gebaar ter erkenning van het ontstane leed. Een baby die afgelopen weekend in Rafa in Gaza werd geboren... nadat haar moeder was omgekomen bij een Israëlische luchtaanval... is gisteren overleden. Het meisje werd wereldnieuws toen ze na een keizersnede werd geboren. Ze was er toen al wel slecht aan toe, maar nog in leven. Ondanks intensieve zorg heeft ze dus niet gered. Het grondstal dagen rond Feyenoord-trainer Arne Slot. De vraag is niet zozeer of hij naar Liverpool vertrekt, maar wanneer... Hoe de Liverpool-fans daarover denken, weet sportverslaggever Thierry Boon. In Engeland kent men Slot eigenlijk ook niet echt. Want de Nederlandse competitie, ja, die boeit ze niet. De Liverpool-trainer ziet het in elk geval wel zitten dat Slot zijn opvolger wordt. Op dit moment onderhandelen Liverpool en Feyenoord over een overgang. Gisteren zei Slot dat hij verwacht dat het goed komt. Het weer vanuit het zuiden een buitje. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Morgen, Koningsdag, is het eerst vaak droog, maar in de middag toch wat buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt dan 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 I don't want to go. exact reproduction of your own thoughts in a world ruled by law and divine order you rise as high as your dominant aspiration you descend to the level of your lowest concept of yourself